Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. CFM. Met Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Ja luisteraars, welkom terug bij het tweede uur live ZFM Zandvoort op de zaterdagmiddag. Met achter de knoppen Roy Haldeman, omdat Rob uh, uh, heeft verkozen om naar het zonnige zuiden af te reizen. Uh, en vandaag nu het tweede uur, waarvan we natuurlijk nog hebben de evenementenagenda rond de klok van half vier. De filmagenda van circa Zandvoort. En uh, de, we kijken vooruit naar de nationale 50 plus dag primeur voor Zandvoort. Chanticore Festival morgen kijken we ook even op vooruit. We, de razende reporter Klaas Koper is momenteel rond geweest en heeft de nodige interviews gedaan tijdens het koor. Tijdens, tijdens de diverse roepingen. Dus dan gaan we naar de diverse, diverse interviews luisteren. We hebben verder ook nog veel ander nieuws, maar ik zou zeggen we gaan snel door met een stukje muziek en dan gaan we weer naar het voetbal. We gaan gelijk door naar het voetbal, want er is gescoord. Joop, kom erin. Ja, inderdaad. Uh, 25, uh, de 29 minuut van de eerste helft. De snelle aanval van Haarlemkennenland over de linkerkant. De verdediging van Zandvoort zag er niet goed uit. Murad, als het doet kon heel makkelijk het gat inlopen. En kruislinks uh, inkoppen. Nooit de vette keeper van Zandvoort kon er niet meer aankomen. Zandvoort zat met 1 uur lachten. Hartelijk dank voor deze update. We komen straks weer bij je terug. Goed zo. What's met deze uh, Mexicaanse klanken uh, zijn we weer terug uh, bij uh, SV Zandvoort en onze verslaggever Joop van Nes. Joop, we, we verlieten hier met een 0-1 stand. Ja. Is dat nog steeds zo? Ja, helaas wel. Anders ja, had ik wel ingebeld, uh, ja. Albert-Jan. Ja, klopt. Maar uh, moet ik moet wel zeggen, sinds dat doelpunt is Zandvoort wat beter gaan voetballen, meer naar voren toe, is het vaker bij het doel van Haarlem-Kennabland uh, geweest. Maar af en toe weer uitvallen van halen en dus nu. Dus uh, moet het tot corner verwerkt worden. Dus Zandvoort. Dat zijn natuurlijk altijd hele gevaarlijke ballen. Want er wordt tegen de wind ingenomen en die kan dus een prachtig mooi effect geven. Als je die vanaf deze kant waar ik sta met links te doen, maar dat gaat toch met rechts gebeuren, dus een uitzwaaien. Die gaat dan ook inderdaad aangezwaaid worden en het is daar Billy Visser. Ja, Billy Visser. Die, oh, die verliest de bal, al meteen van de rand van de 16. Mooie kromme bal, maar geen, uh, geen gevaar voor de vet. Ik moet nog even vermelden, ik was uh, zo blij dat uh, Sean Peurder weer was, maar die heeft het maar uh, um, 20 minuten volgehouden. Uh, er was net die hoos bij en dan is dat veld natuurlijk kletselend en dat. Ik uh, moet even doorgeven dat de vierde weer 2-0 voor staat. Eindelijk zal ik je tijd worden. Oké, vierde 2-0 voor. Uh, Oké. Okay. Uh, goed, dan was je nog gebleven? Dat je weer blij was dat hij weer terug was. Ja, nou ja, en dat veld, dat heeft, dan, ja, dan ga je heel anders lopen. Dan moet je ook anders lopen, anders ga je constant onderuit. En dat heeft weer die, die hamstringbeschuren, Tom Field doen ontstaan. Dus die moest eruit. Ja, en dan moet je een ervaren man op zijn plaats zetten, want hij was de centrale verdediger. En toch, en toch, en toch, wat er nu gebeurd is, dat vond ik niet goed, dat zeg ik heel eerlijk. Want uh, um, sommige Hittingen, de coach voor, in plaats van Pieter Keur, oh, Pieter Keur, die is geopereerd gisteren. Het gaat redelijk uh, goed, met ik dat te doorgeven. Uh, Sander Hittinger heeft toch gevraagd aan Ronald Calus van Wil je alsjeblieft uh, die centrale plaats innemen? Hij had van tevoren eigenlijk aangegeven dat hij dat niet had willen doen, maar hij is toch uh, gaan lopen. Hij staat nu toch in het veld. Of het verstandig is, ja, dat weten we pas uh, morgen of overmorgen als hij twee dagen rust heeft gehad. Vooral interessant voor nu weer op de helft van Kenemeland. Uh, Patrick Koper mag het vrije schot nemen, metertje of 3-4 over de middenlijn wordt een lage bal en die gaat over alles iedereen heen. Kan alleen maar de keeper pakken. Heel simpel. Simpele bal was dus eigenlijk van Peter Kooper makkelijk een uh, slechte bal zoals hij uh, nam. Heel ver uit toch, maar dit veld is zo nat dat die bal die glijdt, die stuitert op de grond en dan komt hij een metertje of die verder weer een keertje terug. En daarom kon Boy de City die bal heel makkelijk uh, opnemen. Ja, Kales, Kales, even kijken, Billy Fisher, Billy Fisher gaat zijn man voorbij, nog een man voorbij. Speelt daar, probeert daar tenminste Maurice Mol in te spelen, dat lukte niet. Die bal die, uh, was slecht aangegeven en uh, die komt nu weer terug over de zijlijn. zandvoort mag gaan gooien. Zo rond de middenlijn ongeveer mag uh, ingegooid worden en die gaat het doen. Dat gaat... Even kijken, Biele Visser gaat het doen. We zitten dus aan de linkerkant van het veld? Naar Timo De Reus. De Reus, die kan niet bij die bal komen. Het verdere van de Reus schiet de bal weer weg. En het boy de vent die die bal heel simpel kan oppakken en in de voeten van Bas Lemmers kan spelen. Lemmers die nu in het centrum speelt samen met Kalis. Dus niet op zijn rechterkant, zijn vertrouwde rechterkant. Daar staat nu Paul van der Oort. En die bal die wordt niet goed verwerkt daardoor, Sandvoort. Toch is het Remy Driehuizen. Remy Driehuizen die die bal nu voor gaat zitten. Is dat een Sandvoort? Ja, die is er wel. En omdat die bal weer zo ver staat, kan hij er net niet bij. Maar wel verdedigen, die bal wordt over de zijlijn gewerkt. Zal mag maar gegooid, ter hoogte van een meter of vijf van de cornervlag van Duurt even voordat die bal aanwezig is, want die lucht op het tweede veld. En iemand is hier in ieder geval gaan halen, dus dat uh, zal er al nu, uh, nu gaan gebeuren, zo ongeveer. Nee, ik zie steeds die bal niet komen. Duurt wel even. En dat duurt nog even. Daar komt de bal eindelijk aan. En het is de reus die gaat vallen. Die wordt de reus. Gooit Maurice Mol in de voet. Mol stopt die bal goed speelt, nee, speelt de man. Probeert daar uh, er voorbij te gaan, maar kan nog dit voetje er tegenaan krijgen. Corner voor Zandvoort. En deze corner is de vandaag, normaal gesproken doet Max Aardewerk dat, maar Aardewerk die zit op de bank en die is geblesseerd aan zijn tenen. en nu doet Faisel Rikkers naar uh, Billy Fischer, Billy Visser terug naar Rikkers. Rikkers maakt allerlei bewegingen. Gaat dat zijn man voorbij. Kan hij erbij voorbij komen maar iets, Komt er die bal overheen? Oh, hij gaat net over het doel heen. Mooie bal van 5 Rikkers. Net niet goed genoeg, net iets te hoog. Uh, gaan hier over het doel heen. En dat betekent dus een, een, een, een achterbal voor haarlem Kennerland. keeper gaat die nemen. De, zojuist al gewaarschuwd door de scheidsrechter dat Haarlem-Kennemeland niet moet gaan tijdrekken. Het lijkt ook onwaarschijnlijk, want het is nog natuurlijk een hele helft te gaan. Maar ja, ze staan wel één uur voor. De bal kan niet meer gewerkt worden. Zandvoort die geeft behoorlijke druk en er is ook voorin geen beweging. Dus gaat die bal komen en die bereikt ook nog de linksbuiten. Terug naar het middenveld, bij Haarlem-Kennemeland nog steeds, op de helft van Zandvoort. Zandvoort kan voorlopig nog even geen, geen vijf maken. Op dit moment, de bal is nu weer... Ja, paal van de oort. Altijd hard Zoals De laatste twee, drie wedstrijden. Echt één van de beters van hetzelfde. Ook nu weer. Hij heeft het bal in bezit. En speelt hem nu heel goed aan naar Remy Driehuizen. Driehuizen. Probeert het dood te bereiken. Wordt getorpedeerd. En de scheidsrechter geeft alleen maar een vermaning naar de speler van en Pennemeland. Die inderdaad al een voor voorse overtreding Maar voor de rest is het een hele rustige wedstrijd. En worden niet echt over overtredingen gemaakt. Pas lemmers, probeert die bal naar mol te krijgen. Gaat die, kan hij hem krijgen? Ja, inderdaad. Mol. Met de bal in de voeten. Probeert het voorbij te gaan. Wordt weggetikt door verdedigen. Zonder het mag gaan gooien. Op de helft van kennenbaland. En wie gaat dat doen? Dat gaat uh, Remy draaien, Remi Driehuizen gaat het door, Remi Driehuizen gooit in naar Mol. Mol wat heel zwaar verdedigd, kan er dan ook niet bij komen, de Kennemeland kan gaan We Doen het alleen niet secuur, dan het over de zijlijn, maar via het voet van, uh, van Mol blijkbaar, want de uh, grensweg is een ander handel, dat betekent dat uh, de Kennemeland die bal mag gaan gebruiken. Maar die bal moet helemaal terug, want het is helemaal achteraan in het veld, dat is je nu eigenlijk en Kennemeland gaat gooien. Goed ingooid, wordt een omhaal gedaan, uh, maar is hij nog binnen, even kijken. Ja, de bal blijft binnen. Dat is goed, daar gaat er, um, Bas is bijna in de fout. Er wordt goed teruggespeeld naar het middenveld van Kennemeland. die nu aan de rechterkant van het veld, Mo moert. die speelt nu uh, zijn centrale speler in. En daar komt het slot, uh, het gaat hier de rug van Ronald Kalens over de zijlijn. Nee, het blijft nog binnen zelfs, er komt door die hele harde wind en daar is een... Bal, ja, in het geval van Hens, ja, hij ja, werd aangesloten, hij kon er ook niks aan doen. Maar in ieder geval, uh, Raymond de Juijzer pakte het, tenminste, kreeg de bal op zijn hand. En de en geeft daar een vrije schop voor. Zit even voordat die genomen wordt. Ja, die zijn de spelers van Halen voorin. Dan wordt het toch weer teruggespeeld. wordt rondgespeeld, gaat die bal diep komen. En dat is in de handen van vet. heel simpel, heel makkelijk. Dit is af van een scheidsrechter die het heel makkelijk heeft gehad in de eerste helft. Santos dus 0-1 en Santos zal in de tweede helft uit een ander foutje moeten gaan tappen. Oké okay, Joop, ik zou zeggen, neem even rust. En uh, we bellen in het begin van de tweede helft, uh, nemen weer contact met Joop. Helemaal goed, tot straks. Tot straks. Ja. Dat was Earth, Wind en Fire met Let's Groove Tonight. En uh, het zal u natuurlijk allemaal niet zijn ontgaan dat dit weekend uh, Zandvoort vo volledig in het, in het teken staat van cultureel en cultuur. Want. Uh, Vandaag, zoals u al gezegd, staat de dorps- en stadsomroepers weer centraal. En morgen de chanticoren uit heel het land. Op zaterdagavond is er tevens een voorstelling van, vanavond dus. Een voorstelling van de Babbelwagen, die beelden van Zandvoort van toen en nu laat zien. Met commentaar van Tom Drommel. Uh, de voorstelling van de Babbelwagen. De historische club van Zandvoort van het jaar, Marcel Meijer, zal om half negen een openbare lucht. ...voorstelling geven op het Kerkplein. De babbelwagen laat vanavond... ...het Zandvoort van toen en nu zien. Tom Drommel verziet... ...zoals gezegd de beelden van deskundig... ...en humorvol commentaar. En morgen, dat staat geheel... ...in het teken van de shanty Op vier locaties in het centrum van Zandvoort... ...Kerkplein, Halterstraat, Gasthuisplein... ...Dorpsplein en op het strand... ...Beachclub Take 5... ...treden tien koren op met Engelse... ...en Nederlandse shanties en zeeliederen... Uiteraard is er een aantal koren dat ieder jaar terugkeert. Zoals bijvoorbeeld het Weesper Trekvaart Mannenkoor uit Amsterdam. Dulle Griet uit Enkhuizen. Het Straande Tuig uit IJmuiden. En Grace Darling eveneens uit IJmuiden. Ook zijn er dit jaar nieuwe koren die hun geluid in Zandvoort zullen laten horen. Zo zijn daar de Company Singers uit Medeblik En de Zijn Nelers uit Zandvoort. Erg mond aan zee, als ik het goed uitspreek. Last but not least is er de Zandvoortse inbreng van het gemengd Zandvoorts Koper Ensemble... die het geheel blauw, uh, geel blauw hoog zullen houden. Om half elf morgen wordt het Chantikoren en Zeelieden Festival traditioneel geopend in nieuw unicum. Om twaalf uur staat het, gaat het festival officieel van start in het Raadhuisplein. En nu gaan we proberen uh, kijken of we de, het interview kunnen... U laten horen wat Jaap Koper had met Henk van den Nieuwenhuizen. We zitten in de kerk. Ja, daar is hij. Dat doen we even ergens achteraf. Want uh, daar hebben we het uh, rustige momenten. Henk van den Nieuwenhuizen. Vier jaar lang uh, is hij een van de mensen die uh, ja, nu uh, podiumplaatsen uh, heeft weggekaapt. Uh, uh, winst, tweede, derde plaatsen. Maar Henk, uh, ik heb je net gehoord. Want we praten hier over de dorpsomroepersconcours. Als ik je hoor... Ja, uh, waar let je nou op als je je roep doet? Hoe ga je met je stem om? Nou, ik heb namelijk het meeste geleerd van Klaas. Je heel veel opletten hoe Klaas het deed en daar heb ik het meeste van geleerd. Dus, uh, en dan ga je een beetje aan het doseren. Hoe doet het Klaas? En dan probeer je toch daar een beetje de puntjes op de i te zetten. En dan, ja, dat, dat was mijn grootste rival, zeg maar. En mijn streven was een beter te worden als Klaas, natuurlijk. Dat is je op een aantal momenten ook gelukt, uh, maar duidelijk praten hoort er natuurlijk wel bij hè? Ja natuurlijk, je moet duidelijk overkomen. Dus uh, krachtig en duidelijk, dus duidelijk spreken is heel vernaam. En dat heb ik dus ook van Klaas geleerd, want ik ben een echte Brabander. Dus uh, bij mij was dus het Brabants accent was wel heel erg aanwezig. Dus en toen heb ik van Klaas wel geleerd dat je dus zuiver Nederlands moet proberen te spreken. En dat was wel een beetje moeilijk. Over klaas komen we zo nog eventjes. Uh, even nog naar jouw plaats Oosterwijk. Zegt goed, hè? Oosterwijk is het. Uh, als jij daar bezig bent als uh, in functie, uh, weten ze je dan ook goed te vinden? Ja, heel goed. Ik wil zeggen, want uh, wij hebben dit weekend hebben wij in Oosterwijk een heel grote happening. Dus namelijk, er zijn 100 majoranen uit Mallorca overgekomen, die, die hebben vanavond een hele grote vuurwerkshow en alles. Daar moet ik dus vanavond om half negen allemaal nog om gaan roepen. Er wordt een heel nieuwe attractie, wordt er onthuld, die met de reuzenoptocht te maken heeft. Ik wil zeggen, we hebben dus ook een internationale reuzenoptocht morgen. Dus, uh, en dan moet ik er vanavond allemaal om gaan roepen en morgen lopen we in de optocht mee met tien omroepers. Nou heb je al, uh, net in, de wei, in het begin van het gesprek al gezegd, je hebt een hoop van Klaas geleerd. Klaas is uh, een legende hier in, uh, in Zandvoort, uh, nu is, ja terecht, <laughs> dat zeg je. Uh, hoe uh, heb jij hem beleefd eigenlijk, Klaas, uh, binnen het gilde van deze dorps- en stadsomroepers? Als een grandioze collega, die nooit, nooit, hoe moet ik dat even uitleggen, voor niemand, maar voor iedereen klaar stond. Dus... ...voor iedereen de techniek een beetje bij wil brengen. Dus ik heb er echt heel veel van geleerd. Dus uh, dat was echt mijn grote voorbeeld. Dat mag ik rust zeggen. Dus Klaas was een topper onder de omroepers. Voor iedereen ook een hele goede collega. Is hij eigenlijk ook een beetje een, een man uh, die dit, uh, dit een beetje ook uh, uh, ja, op een goede manier onder de aandacht heeft uh, gebracht? Natuurlijk niet alleen, want uh, Klaas kennende zegt hij altijd van ik heb het niet alleen gedaan. En daar heeft hij natuurlijk een aantal goede dorps- en stadsomroepers bij zich. Hebben jullie dat met z'n allen een beetje bereikt hier in dit land? Jawel, want uh, de omroepersvereniging is flink groeiende. Ik wil zeggen, als je ziet dat we dus in het beginjaar, ik ben in 2000 begonnen, dikwijls mee zes, zeven omroepers waren en dat we nu 19 hebben. Ik wil zeggen, flink groeiende. Dus ik wil zeggen, daar heeft Klaas echt heel veel aan bijgedragen. Uh, welke, welke rol had hij? Uh, hij was een, ja, een beetje een steunpilaar ook. Maar uh, ook in, in het vinden van nieuwe dorps- en stadsomroepers? Jawel, daar heeft Klaas ook al meegewerkt. Ik wil zeggen, was dus echt overal waar we kwamen, was Klaas ook een voorbeeld. Ik wil zeggen, dus de mensen die zeiden ook van, we kunnen dus niet alleen Klaas natuurlijk. De rest ook, ik wil zeggen, we proberen allemaal zoveel mogelijk... Uh, omroepers erbij te krijgen. Ja, zoveel mogelijk om, om een... erbij te krijgen. Want het is toch een uitsterven beroep eigenlijk, zeg maar. Want als je dus ziet ja, dat er dus 25 omroepers in Nederland zijn, dat is niet echt veel. Is dat jammer? Vind je dat zelf ook jammer? Ja, dat vind ik heel jammer. Ik wil zeggen, wij zouden graag nieuwe leden erbij hebben. Ik wil zeggen dat dus de, de nostalgie, die mag niet verloren gaan. Zat dat ook een beetje bij Klaas er een beetje in, hè? de nostalgische uh, gevoelens die hij ten aanzien van dit, dit ambt eigenlijk ook heeft? Dat was bij Klaas heel sterk, want daarvoor heeft hij ook een jaar erover gedaan om zijn afscheid aan te kondigen. En heeft hij zelf gezorgd voor een nieuwe omroeper hier in Zandvoort. En dat is een heel groot pluspunt, want er zijn al veel omroepers gestopt waar geen nieuwe terug is gekomen. En dan moet ik dus zeggen, heeft Klaas hier voor een nieuwe omroeper gezorgd en dat is een heel groot pluspunt. Je zegt zelf al uh, helemaal aan het begin van, het, je hebt een hele hoop dingen van hem opgestoken. Maar heb je ook, uh, niet alleen als stads- en dorpsomroeper als het gaat om het roepen, maar ook, wat heb je nog meer eigenlijk uh, ook wel eens uh, geleerd van, zo heb ik het nog nooit bekeken vanuit, uh, die oog, uh, vanuit het oogpunt, dagelijks leven om, om wat te noemen. Nou, Klaas is ook heel sociaal. Wij hebben dus altijd, heel goed bij Klaas ontvangen. Ik wil zeggen dus, uh, wat dat betreft is Klaas een vriend... Voor mij een hele goede vriend geweest ook. En nog, en blijft een goede vriend. Want als we hier in Zandvoort komen, dan komen wij bij Klaas. Want zonder Zandvoort is geen Klaas. Is het ook een beetje een, thuis, een soort moment van toch thuiskomen als je hier uh, aan het roepen bent, uh, Henk? Ja, dat vind ik wel. Ik wil zeggen, we hebben hier altijd uh, hele leuke concoursen. Ik wil zeggen, en... Uh, als we bij Klaas ontvangen worden, zal de beren gezellig. Eén anekdote wil ik wel vertellen. Het eerste of het tweede jaar is dat geweest. Toen waren we, bleef we bij Klaas eten. En we zaten aan tafel. En Klaas ging even een ijstaart halen. Dat was wel zo mooi. En die komt terug. Had die zo'n plat gedrukt ijstaartje ergens bij een café uit de vriezer laten halen. Nou, en dat was zo kluit. Nou, Leida en wij schoten in de slag. En we zijn er niet meer uitgekomen. Want elke keer ging het over de ijstaart. De beruchte ijstaart. Dus dat was echt heel leuk. Ik wil zeggen, dus uh, het was grandioos altijd. We hebben heel veel gelachen. Goed. Uh, Henk, uh, wijze woorden in de richting ook van Klaas Koper. Dankjewel. En graag tot volgend jaar weer. Oké, okay, we komen altijd terug bij leven en welzijn. Want Zandvoort willen we niet missen. Want ik had vandaag eigenlijk geen tijd. Want we hebben bij ons twee grote evenementen vandaag en morgen. Want vanavond om half negen heb ik gezegd, ben ik thuis? Hoe dat ook gaat. want die grote evenementen die mag ik niet missen als omroeper. Dus, want ik moet daar van alles aankondigen. Dus ik blijf met de recept. Dat heb ik een half jaar geleden al gezegd. Ik vind het heel jammer dat het op dezelfde dag valt. Maar ik blijf tot er uh, de gesprekers zijn geweest. En dan moet ik dus met de Belgen. Want die blijven allemaal bij mij slapen. Dus uh, daar hebben we kermisbedden gemaakt. Dus, <laughs> dat wordt ook een hele happening morgen. Want morgen komen er dan ook nog t, uh, tien omroepers met de vrouwen bij ons. Even s morgens een broodje eten. Ik wil zeggen dus dat wordt ook een hele leuke happening. Dank u. Dankjewel Henk. Eén woord, Klaas. Je bent mijn beste vriend en je blijft mijn beste vriend. Dit is ZFM. ZFM. Je volle tutte le sere. Cinema di bagnoli. Un sogno che in bianco e nero. Tra poco sarà colori. L'estate che passa in fretta. L Estate, che torna ancora I giochi messi da parte Per una chitarra nuova Zit Ja, en met de vrolijke klanken van Gino Pellotti met Viva La Mama brengt ons iets. Uh, ja, we lopen wat achter op het schema. Iets over de klok van half vier. En zoals uh, beloofd, rond de klok van half vier de evenementenagenda. Nou, we hadden het al, we hadden het al over vanavond. Dus openlucht diavoorstelling van de babbelwagen op het kerkplein om half negen. Uh, vandaag, natuurlijk, de hele dag het feest. En straks om half vijf de receptie met Klaas Koper. Morgen, uh, dat is ook vandaag, uh, dat is inmiddels afgelopen, even kijken. Dan gaan we morgen natuurlijk het Chanticoor en Zeelieden Festival in het centrum van Zandvoort. Waarover ik u al geïnformeerd heb. Uh, er is morgen nog een straatspeeldag in Oud-Noord van 11 tot 4 uur. En op het circuit het Nationaal Oldtimer Festival. We gaan gelijk door met een uh, volgende interview wat Jaap Koper had met de enige echte Klaas Koper speciale dag natuurlijk. Uh, op het moment dat wij hier zitten is het zaterdag dorpsomroepersconcours. Ja. En de man waar het om gaat, die zit er gewoon tegenover me. Dat is Klaas Koper. Speciale dag, hè? Ja, dat mag je wel zeggen. Het is dus uh, mijn allerlaatste dag als omroeper van Zandvoort. Uh, hoe heb je er naartoe uh, geleefd? Nou, eigenlijk wel rustig. Uh, ja, want ik heb uh, vleed jaar om deze tijd al aangekondigd dat ik dit jaar op deze dag mee zou stoppen. Aast de zaterdag van september hebben we altijd ons stads- en dorpsomroepersconcours. En ik had jaar ervoor voorgenomen dat dit het laatste zou zijn wat ik doe. Een tachtigjarige leeftijd vind ik dus uh, dat je ermee moet stoppen. En ik ben nieuwsgierig van Aard, dus ik wil dan ook nog weten wat er na mij gebeurt. En ik heb er ook beslist geen spijt van, want ik vind het prachtig wat er nu gebeurt. Ja. Je moet natuurlijk op een gegeven moment, maar komt er een moment dat je zegt, ja nou is het toch gewoon overal. Ja, dat is het ook. En dat, dat moment was er eigenlijk al vorig jaar, maar toen heb ik gezegd, nou ik vind het wel leuk om tot mijn tachtigste door te gaan. Een leuke leeftijd om, uh, om een mijlpaal ervan uh, dan te maken en om uit te scheiden. En dat is vandaag. Ja. Uh, nou, stond er vorige week een heel uitgebreid artikel van je in het Haan Dagblad. Uh, waarin ook je een, uh, ja, een periode uh, beschrijft. Uh, een ervan, wat ik ook even uit het artikeltje wil liggen, uh, ja, is dat je het dorpsomroeper zeer serieus hebt genomen. Hoe heb, je dat, uh, ja, hoe heb je dat vormgegeven, zeg maar? Nou, ik ben er gewoon eigenlijk ingegroeid. Hè. Het is dus 17 uh, jaar geleden dat ik ermee begon. Dat ik door de Stichting Strandkorrels gevraagd werd of ik het uh, dorpsnoer wilde zijn voor Zandvoort. Uh, ja, ik heb Klaas de weer vroeger wel horen roepen en zo wat. Uh, dus ik wist wel dat, uh, dat je een goede stem moest hebben. Ik heb het erop gewaagd. En de eerste dag dat ik uh, bij Nuf begon, daar ben ik gestart. Ik ging richting Raadhuisplein met knikkende knieën. Als ik me op die banken met die Zandvoortse mannetjes ben. Als ik dat overleef, dan is het goed. En dan kreeg ik applaus. Dus nou, Toen was het, uh, was het raak natuurlijk. <laughs> en toen is het gewoon gegroeid. Je groeit erin. Ik heb twee, twee, van 94 tot 1996 heb ik dus alleen maar omgeroepen in Zandvoort. Toen ben ik lid van het Gilde geworden. Ja, dan ga je je collega's ontmoeten. en Dan ga je leren hoe die het doen. en zo wat. En, uh, ja, <laughs> Dat is dus ook wat Gerard nou te wachten staat. Gerard is dan mijn opvolger. Die is vandaag officieel aangesteld door de burgemeester... En uh, ja, die moet er ook nog in groeien, net zoals dat ik erin gegroeid ben. Even over het gilde. Het lijkt wel een vriendenclub, of is het eigenlijk ook. Uh, als ik uh, dan ook daarnaar kijk. Hè, het is dan ook een periode dat jullie met negen omroepen zijn begonnen, uh, vooral in het beginjaren toen jij er eigenlijk uh, bij kwam. Ja, en die zijn er nu uh, meer geworden? Uh, ja, waar liggen de gevaren eigenlijk voor, uh, voor dit gilde? Nou, gevaren liggen er niet, want het is alleen maar in opkomst natuurlijk. Het is inderdaad zo dat wij uh, vroeger in onze, onze overeenkomsten met de, uh, met de gemeentes hadden staan... dat we dus ons verplichtten om uh, tien omroepers te leveren voor een concours. En we hebben toch wel eens echt heel veel moeite gedaan dat we die niet hadden. En Het is ook wel dat we dus geld terug moesten geven omdat we er maar acht leverden. En ik heb zelfs één concours meegemaakt dat we met vijf omroepers stonden in Stavende. En ja, dan, is het, dan, dan was het een trieste zaak. En we zijn er gewoon overeengegroeid. Als je het nagaat dat we vandaag met de jeugdomroepen mee met twintig omroepers hier in Zandvoort staan. Nou, dat is uniek. We zijn, bestaan bijna twintig jaar en het is nog nooit zo'n grote opkomst geweest. Heeft dat waarschijnlijk wel te maken omdat dit mijn laatste is. En waar ze toch geprobeerd hebben allemaal, bijna allemaal aanwezig te zijn. Maar ik vind het een prachtige opkomst natuurlijk. Is het ook zo dat, uh, dat uh, ja, uh, jij bent een man van nostalgie. Hou je ervan dat dit soort uh, dingen gewoon in Nederland onder de aandacht uh, moeten blijven? Eh? Uh, Zo'n vak als dorps- en stadsomroep? Ja, dat, daar hou ik inderdaad van. Want uh, je kunt wel nagaan, met Koninginnedag hebben we ons best al gedaan om een opvolger te zoeken. Zou dat niet gelukt zijn, hadden we dus vanaf Koninginnedag er nu nog de tijd om, uh, om er wel achter te komen. Maar gelukkig op dag is het ons gelukt om een opvolger te vinden. En uh, ja, daarmee hou je dus deze traditie inderdaad in stand. Het leven na een dorpsomroeper, is dat er ook? Oh jee ga het alsjeblieft. <laughs> ja. <laughs> ja, ze denken dat ik op mijn lauren ga rusten, maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren, want dan ben je heel snel oud. Nee, ik ga uh, met Sjaak uh, van der Berg gaan we granalen vissen, dat heb ik nog nooit gedaan. Je zal straks in mijn tekst uh, horen dat ik zeg, ik ga met Sjaak granalen vangen en eindelijk in de thuis een keer dat kamertje behangen. <laughs> En ik heb boze plannen om met Ge van den Berg de accordeonisten, gaan we het zangduo app en vloet oprichten en dan gaan we in biarbetuizen en zo wat gaan we zingen. Dat is beloof nog wel wat? Ja, dat wordt. Ja. Dit komt de derde jeugd komt er aan hoor. Goed, de bladeren vallen, de herfst is wel aangebroken. Ook aan jou als dorpszoen roepen, maar er zit iets in de knop. Hoe bedoel jij? Dat zangduo. Dat zangbuur, ja, nee. Dat is de knop. Ja, dat is de knop. Nee, nee, nee. En dat gaat ook zeer binnenkort ontluiken, hoor. Daar kun je donders van zeggen. Dankjewel. Dankjewel Klaas. Heel graag gedaan, Jab. En jij ook bedankt voor alles wat je gedaan hebt voor me. Yo, man. Yo, open up, man. What do you want, man? Mijn me just caught. Me. You made her catch me. I don't know how I let this happen. The girl next door, you know. And I don't know what to do. You? All right. Honey came in and she got me red-handed, creeping with the girl next door. Picture this, we were both butt naked, banging on the bathroom door. How could I forget that I had given her an extra key? All this time, she was standing there, she never took her eyes off me. Oh, you forgot the woman, I said, your villa. Trace us on the weakness, all of clean, all your pillar. You better watch your back before she turn into a killer Just yes, review the situation that you caught up in her To be a true player, you to know how to play If she say a night, come peace, I say a day Never admit to a word where she say I think she claim a utila baby, no way But she got me on the counter Wasn't me Saw me banging on the sofa Wasn't, Wasn't me I even had her in the shower Wasn't she me She even got me on camera wasn't me. She saw the marks on my shoulder. Wasn't me. Heard the words that I told her. Wasn't me. Heard the screens getting louder. Wasn't me. She stayed until it was over. Honey came in and she got me red-handed. Creeping with a girl next door. Picture this. We were both back naked. Banging on the I never used to see your make the jig low flex As somebody else in favor you in a bit complex Seeing is believing so you better change your specs You know she all go bring all the things up from the past All the little evidence you better know for mass Quick for your hands up, no hope it. up But if she back you know you better run for ass But she caught me on the counter Wasn't it? Saw me banging on the sofa Wasn't me. I even had her in the shower it Wasn't me. it? She even caught me on camera No, wasn't me. She saw the marks on my shoulder. Wasn't me. Heard the words that I told her. Wasn't me. Heard the screams getting louder. Wasn't me. She stayed until it was over. Honey came in and she caught me red-handed tripping with a girl next door. Picture this, we were both butt naked banging on the bathroom floor. How could I? Dat was Shaggy met It Wasn't Me. En we gaan gelijk door naar het voetbal. De stand was 0-1 bij Rust. En hoe is het nu, Joop? Nou, ja, we hebben 10 minuten gespeeld in die tweede helft. En Sandwart heeft net een dot van het kampelspot. Het was. Maurice staat helemaal vrij, krijgt nog goed aangespeeld, maar peert hem een metertje of 6-7 over het doel heen van een meter, nou, 6 afstand. Dus dat was een volledige misspeer en dat had echt Sanford wel verdiend van de eerste 10 minuten van deze tweede helft. Is Sanford veel beter dan, uh, dan Kenanmaland. Uh, er is ook gewisseld ondertussen, Timo de Reus, die echt helemaal in het diep viel, die is eraf gehaald en daarvoor de plaats is een licht Max Haarden weer gekomen. Max die een, een blessure aan een teen heeft en uh, daar Michael denk ook Michael Koude uit de kans. Dit voor hem werd hij weggekaapt. Maar goed, dat was een aanval van Zandvoort. Dat was dus met, uh, met uh, Magarenwerk bezig. Die heeft een teenblessure. En dat is erg vervelend natuurlijk voor iemand die voetbalt. Daar ontkom ik niet aan. En dat, uh, hier, wat hier nu gebeurt, dat begrijp ik wel. Twee meter voor me vandaan Schiet de speler van Kentmerland. De halen kentmerland moet ik zeggen. De bal over de achtlijn. Dat zou een betekenen. Maar uh, niks is minder waar. Er wordt gewoon een achterbal gegeven. En de, de, de keeper van de gasten, die heeft heel erg rustig aan. Legt die bal helemaal in het midden neer en gaat hij de boppers uitnemen. En Dat doet hij dan ook nog goed in de voeten van zijn rechtshalf. Wordt ervoor uh, nou, Murat, er ervoor getranspareerd. ziet Moerat die velde nu terug naar uh, Robert Tomelina, maar die mist die bal. En dan wordt daar iemand, uh, krijgt daar een gooi. Van heb ik jou daar. Mocht van de scheidsrechter klappen En dat ben je ik eigenlijk niet. Want ik ken deze man al als heel goede scheidsrechter en uh, goede beslissingen. Maar hij heeft niet toch al twee, drie keer uh, misgezeten. Uh, maar goed, het maakt niet zoveel uit. Soms heeft hij in ieder geval de bal via Boy Fit. de Vet. De Vet. Naar links. Daar staat Willy Vissen. De visser probeert uh, Mol te bereiken, dat lukt ook. Wat gaat Mol doen? Is waarschijnlijk Pingelen? Nee, hij geeft hem zomaar mee aan een opkomende visser. Wille Visser nog steeds in zit. zitten, gaat hij naar de achterlijn toe. Die moet voorkomen nu ook, Kom, geef hij wel een vorm. En daar staat uh, de 5-7, staat kan hem wel aannemen, maar niet goed onder controle, nu wel. Hij uh, uh, speelt er nu in, Die gaat die uh, ver, uh, verdedigen naar Koper Kopen. er ook. en dan kan uh, Michael Gael net niet bij komen. Mooie aanval van Zandvoort. maar het levert niks op. Gespeeld in die tweede helft, bijna 12 minuten, en de Sanderson steeds... Oké okay, Joop, hartstikke bedankt voor deze update. We komen iets naar de klok van 4 uur bij je terug als er niks gebeurt. En anders uh, breek je maar in. Oké? Okay? Klimaat. Oké, tot dan. Okay, tot dan. Phil Collins brengt ons naar de, het filmprogramma van Circus Zandvoort van 23 tot en met 29 september. Op zaterdag, zondag en woensdag om half twee Toy Story 3, de Nederlandse versie. Op zaterdag, zondag en woensdag om vier uur Marmaduke, ook de Nederlandse versie. En op donderdag tot en met dinsdag om zeven uur Sterke Verhalen. En dagelijks om half tien The Expendables met Sylvester Stallone en Arnold Schwarzenegger. Dus dat garandeert een hoop kabaal en herrie en explosies, denk ik. En in de filmclub Simon van Kolom aanstaande woensdag om half acht Meer et Ville met uh, een van de Franse topactrices, Catherine Deneuve. Wilt u uh, even alles nakijken en de, de, de korte omschrijving van de diverse films nog even nalezen, dan verwijs ik u naar www.circuszandvoort.nl. www.circuszandvoort.nl uh, had ik nog iets? Ik geloof het wel. Ja, ik had er voor u klaargezet. Uh, het interview wat Jaap Koper had uh, met de burgemeester Niek Meijer. Een van de juryleden, ja, dat is altijd een wederkerig uh, verhaal, is, uh, is de burgemeester van zijn antwoord, Niek Meijer. Maar ja, het is een uh, afscheid uh, voor uh, Klaas Koper ook uh, deze dag. Ja, heeft hij, zoals in het stukje van het Dagblad uh, staat... het dorpsomroepersambt echt kleur en vorm gegeven? Ja, ik denk dat je daar volmondig ja moet zeggen. Als ik nu zie... Nou, eigenlijk in de weken in de voorbereiding... dat hoor ik natuurlijk op de achtergrond. Dan hoor ik al hoeveel mensen ermee bezig zijn met dit evenement. Dat dat mooi wordt. Want dat hebben ze voor Klaas over. En dat zegt iets over de wijze waarop hij dat heeft gedaan. Dus het is gewoon ja. En als ik dan vanochtend... Ik mag altijd uh, s ochtends alle dorpsomroepers ontvangen en dan word je natuurlijk, uh, nou ja, er worden grappen en met je uitgehaald, dat begrijpt u wel. En dat moet ook zo, hè? de mensen stoppen daar veel tijd en energie in. En ik zie de vrouw van Klaas Leida met een traan in haar ogen en dan denk ik van ja, dat hebben ze toch met z'n tweeën gedaan. Dat vind ik mooi. Betrokkenheid en, en dat hoort erbij. Ja, kun je ook zeggen, uh, het is een beetje een aansluiting van een periode? Ja, dat is het altijd, vind ik, als, als je, als je zo'n instituut hebt waardoor iemand gedragen moet worden. En dat is een afsluiting en de opvolger moet vooral zijn eigen draagvlak en eigen methode gaan kiezen. En dat is Gerard Kuiper. En die gaat het dus de komende, uh, komende jaren in, uh, ja, doen? Ja, ja, ja, voor onbepaalde tijd hebben we afgesproken. <lacht> ik heb hem ook beëdigd vanochtend. Ja. En ik denk ook echt dat hij er zin in heeft en dat hij het vooral op zijn eigen manier gaat doen. En dat moet. Heeft uh, Klaas daarin ook natuurlijk een rol in gespeeld omdat hij ja, misschien ook met het oog op de toekomst van dit moet behouden blijven? Ja zeker, dat is ook zijn zorg geweest. Uh, vorig jaar benaderde Klaas mij en zegt ja ik wil eens overleg hebben want ik denk toch dat, het, dat ik het niet al te lang mee moet doen. En dan wil ik liever op een goed moment uh, weggaan maar er wel voor zorgen dat er een overdracht komt. Uh, dat heeft, daar heeft hij ook heel veel voor gedaan. En daar hebben we samen die wedstrijd uh, bedacht en zo ook uitgewerkt. Ik heb ooit nog eens een telefoontje van een burgemeester gehad. Is dat zo? <laughs> ja. Zo. ja, ja. Maar goed, ah, ik, ik vind, uh, uh, als je voor zo'n instituut staat, moet je ook bereid zijn daar wat telefoontjes voor te plegen. En te zeggen, ja, ik, ik ga ervoor. Niet alleen met woorden, maar ook met daden. Uh, even nog iets anders, want ja, met uh, zo'n periode kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat er toch nog wel een, een anekdote misschien nog iets uh, in, uw, in uw brein uh, omhoog komt. Nou, <laughs> nee, ik, ik, ik, weet, ik weet het zo niet. Het schiet me echt niet te binnen. Wat ik wel vanochtend uh, weer aantrof is dat je ziet dat zijn collega's, we waren met 18 mensen, nou dat is eigenlijk nog nooit dat aantal gehad in Zandvoort. En daaruit leed ik af dat ze het hem gunnen. Dat zie je met z'n allen nog een keer zijn. En dat uh, de passie waarmee Klaas in het land over Zandvoort spreekt, kwam eigenlijk in alle toespraken terug. En natuurlijk wordt hij dan wel eens op de hak genomen. En het voordeel was, van dat ik, ja, ik word door Klaas ook een beetje geholpen, zo kun je ermee omgaan. Ja. En toen zei een van de dorpsomroepers, ja het strand is wel een stuk kleiner geworden. En toen zei ik eroverheen, ja dat noemen wij hier app en vloed. <lacht> en dan zie je Klaas helemaal genieten. En dat, dat vind ik nou typisch Klaas. Het is Zandvoort, het is goed voor Zandvoort. Wauw. Als ik het zo hoor, eb en vloed, heeft hij daar wel uh, wat mee gedaan, denk ik. Ja, dat denk ik zeker. Het zijn golfbewegingen, hoe je het went of keert. En hij kent ze als geen ander. Ik dank u wel. Graag gedaan. Een plezierige uitzending. Ja, dat was het interview van Jaap, wat Jaap Koper had met onze burgemeester Nick Meijer. Maar ja goed, u hebt het dan natuurlijk al wel begrepen. We zijn Klaas Koper niet helemaal kwijt. Want hij gaat zich op het muzikale vlak begeven samen met Gree op de Accordeon. Uh, ik kijk even op naar de klok. We naderen de klok van vier uur. En dat betekent dat we straks nog een uur live Zandvoort op zaterdag hebben. En we hebben natuurlijk nog een heleboel uh, items die we willen behandelen. Of we ze allemaal zouden kunnen behandelen, dat hangt even af van een en ander. Maar uh, we gaan natuurlijk straks nog even terug naar het voetbal. En we hebben nog wat interviews klaarleggen. We hopen dat we daar allemaal de tijd voor hebben. Ik zou zeggen, uh, luisteraars, tot na de klok van vier uur. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Bij de parlementsverkiezingen in Venezuela is de oppositie erin geslaagd... meer dan een derde van de zetels te verwerven. Daarmee neemt de macht van president Chavez af... De Socialistische Partij van Chavez houdt wel de meerderheid, maar hij heeft een tweederde meerderheid nodig om de grondwet te wijzigen en rechters in het Hoge Rechtshof te benoemen. In Australië wordt een voormalige commando die in Oeroeskan heeft gediend vervolgd voor doodslag. Twee anderen worden vervolgd voor onverantwoordelijk en onwettig gedrag. De drie vielen vorig jaar tijdens een operatie in de Afghaanse provincie een huis binnen en doden daar vijf kinderen en een volwassene. Ze waren vanuit hun huis beschoten, maar zouden het verkeerde huis zijn binnengevallen. Volgens de militairen ligt de schuld bij de Taliban, die vanuit een huis waar vrouwen en kinderen waren zouden hebben geschoten. Unilever neemt een Amerikaans bedrijf over. Het Brits-Nederlandse bedrijf koopt Alberto Calver voor een bedrag van 2,7 miljard euro. Alberto Calver maakt haarverzorgingsproducten en heeft een sterke positie in Noord-Amerika, Mexico en Australië. Daarmee is het een mooie aanvulling op onze eigen merken als Dove en Sunsilk, zegt Unilever. De overname van Alberto Calver moet nog wel worden goedgekeurd door de aandeelhouders van het Amerikaanse bedrijf en door de mededingingsautoriteiten. Saab en BMW gaan op technologisch gebied samenwerken. De NOS heeft dat van bronnen bij de twee automerken vernomen. Woensdag wordt de overeenkomst getekend. Het is de bedoeling dat Saab onderdelen en technologie van BMW gaat kopen. Saab wil zich gaan richten op het bouwen van een kleinere auto... en de technologie van BMW moet daarbij helpen. Het Zweedse Saab werd eerder dit jaar afgestoten door General Motors... en overgenomen door het kleine Nederlandse automerk Spijker. Het weer bewolkt en in het noorden regenachtig. De regen breidt zich geleidelijk uit naar het zuiden, en vanmiddag regent het licht in het hele land. Middagtemperatuur rond 14 graden. Vanavond wordt het vanuit